rijdt met de winterdienstregeling. En de Wegenwacht houdt vanwege de sneeuw... weer rekening met duizenden pechmeldingen. Meerdere auto's willen al niet starten... omdat de accu kapot is gevroren. Maar er zijn meer problemen, zegt de ANWB bij de NOS. Ruitenwissels, sloten, handremkabels. Ja, echt alles wat vast kan vriezen, vries vast. Ja, dat advies is goed voorbereid de weg op te gaan als je dus toch gaat rijden. Want mocht je met de auto ergens stranden... dan is het belangrijk om een warme jas bij je te hebben... en een opgeladen telefoon. Ander nieuws dan. President Trump heeft nog steeds het plan om Groenland over te nemen... en overweegt nu het leger in te zetten. Het eiland Groenland is van Denemarken, maar ligt vlakbij de VS. Trump wil het hebben om zijn strategische ligging... om zich zo te kunnen beschermen tegen Rusland. Ook is er veel olie en gas. Denemarken en Groenland willen nu zo snel mogelijk... met de Amerikanen om tafel. Ja, En hier is Luc bezig om de grootste sneeuwbal te rollen. In Staphorst bouwen ze de hele week al aan... wat de grootste sneeuwpop van het land moet worden. De bedenker kreeg het idee uit verveling... want door de sneeuw kan hij niet werken. Normaal legt hij namelijk kunstgras aan. En met hulp van buren, vrienden en lokale ondernemers... staat er al een metershoge pop. En daarvoor trekken ze alles uit de kast, hoor je bij Hart van Nederland. Het wordt een grote toren. De dames die hebben al een hele grote sjaal gedoneerd van 11 meter. De autobanden worden drukknopen. Nog meer banden voor de ogen. Trainageslang voor de mond. Waar is zo'n lange wortel vandaan? Ja, dat wordt een hele grote pion. We moeten heel groot denken. Het vorige record staat op 11 meter en daar hopen ze in Staphorst dik overheen te gaan. Het weer nog. Nou, Ze kunnen lekker gaan bouwen nu. Want uh, ja, er trekt dus sneeuw vanuit het westen over het land. Er kan tot wel 10 centimeter vallen vandaag. Ook waait het hard en vriest het nog nu. Daardoor is het uh, hartstikke koud. Vanmiddag wordt het maximaal 3 graden. Op de weg is het echt een stuk rustiger dan de afgelopen ochtenden. Ja, er zijn wel nog vertragingen hoor, maar twee duren er langer dan een kwartier. Dat is op de A4 van de Haag naar Rotterdam tussen Delft en de Keteltunnel... vijf kilometer met 42 minuten. En op de A58 richting Berg op Zoom kom je in 14 kilometer... tussen Vlissingen en Stellenplas met 16 minuten. Mattie en Marieke. Ja, zo we dus even inchecken bij Luc met die hele grote sneeuwbal? Ook Afrojack komt eraan en dit is Somieu Multicolor. music. Goedemorgen, vijf over acht, woensdag de zevende van januari. Je luistert naar show 1555, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen, Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Lekker rustig op de Nederlandse wegen. Mensen geven toch echt gehoor aan de oproep van gisteren. Blijf zoveel mogelijk thuis. Waar kan? Ja, er zijn wel files hoor. Dus er zijn echt wel nog wel 141 plekken in Nederland waar een file is. Maar er zijn er maar drie van een kwartier of langer. Zijn er zijn ook nog wat mensen die zich afvragen, Annemarie, hoe het vanochtend op het fietsie was. Op het fietsie? Um, nou, ik heb... Nee, ik ben niet met de fiets gegaan. Je bent lekker met de taxi? Ja, nee, ik durf echt niet te fietsen. Ik zie mensen daar glibberen door de stad. Moet bruggetje op, bruggetje af. Dan was ik hier een jaar gekomen nee. met twee gebroken poten Ver Verstandig hoor. Je zei ook, uh, je had allemaal van die sneeuwschuivers voor je met lampjes. Je had een soort intocht vanochtend. Hè? Ja, dat was <lacht> ontzettend gezellig. Ja, leuk zeg. <lacht> ja. Ja. Iedereen is hier in, in goede gezondheid. Lianne, goeiemorgen. Goedemorgen. Is even pols hoog te nemen in de plaats. Waar zit jij? Uh, ik rij nu tussen uh, Watsen uh, nou ja, tegen diever aan. Daar moet ik heen. Ik, okay. uit okay, en ik je kom Ik kom vanuit Tuk. Oké, okay, je komt vanuit Tuk en uh, daar is ook uh, even los van hoe het is op de weg en zo is er ook overal veel sneeuwpret. Want je hebt een hond, Lianne. Ja, ik heb een hond samen met, uh, met mijn vriend Pascal en de hond heet Hatsi en dus En Het is heel heerlijk. Wat, hoe, hoe, hoe heet Hachi? de hond? Hachi, echt van die film. Zo'n hond is het ook. Oh, dat ja, klinkt toch als een verkoudheid. Ja, ik ken, ik, ken, ik, ken, ik ken Hachi nee. niet. Hachi, Hachi, die film? Nee? Ik heb er nooit van gehoord. Nee, straks... ik weet het ook niet. Nee, is Nou, het, is ik het ook ma straks maar eens op. En is het moeilijk, moet ik echt zo'n sneeuwhond voor me zien? Zo'n husky? Of heb je een kleine ja, chihuahua? Ja, het lijkt. Mensen verwarren hem vaak inderdaad met een husky. Maar het is een Akita Inu. En het is eigenlijk een Japanse vechthond, maar is super lief, er zit weinig vechtlust in, gelukkig. Oh, ik zie hier een uh, fotootje inderdaad van de voorkant van de film. Hachi, een, een ja, dog's die... tail met Richard Gere. Ja, klopt. Ah, Oké, okay, wat dat leuk deel... hè? Hey, en Hachi die vindt het helemaal geweldig dus. Ja, ja, ja. fantastisch. Lekker man. Sorry? Marianne... Wij wonen dicht bij het bos, dus we lopen we regelmatig heen. Dus... Ah, dat is toch ook eerlijk, als in een al de... kaart. Hey, sneeuwpret, horen wij, wil jij nog even... Yes, als klap op de vuurpel inzetten hoe hoog... de sneeuwbal wordt die Luc momenteel... buiten aan het rollen is? Ja, ik had hem ook inderdaad al in het berichtje gestuurd... in de, in de Q Music app mm -hmm. maar ik wil het ook nog wel even zeggen. Twee ja. meter negen. Twee meter negen, we schrijven hem op, uh, Lianne. Heb je het bij het juiste eind, dan krijg je van ons... een uh, gloednieuwe winterjas. Jasper! Goedemorgen. Jij hebt ook echt een enorme sneeuwpop gemaakt... Uh, afgelopen weekend, was dat? Ja, klopt. Hoe, ho ja. hoe hoog is die geworden dan? Nou, de onderste bal, ik denk ongeveer uh, 1,50 meter. Uh, ja. ja, was ongeveer net zo groot als ons zoontje. Die is uh, 1,48, zoiets, <laughs> dus dat uh, ja, rond die koers. Ja, heel indrukwekkend. Hoe geniet je van de sneeuw? Ben je vandaag uh, sneeuwvrij? Uh, ik ben aan het werk. Uh, waar ik nu zit in Olsta sneeuwt het nog niet. Ja. De wegen zijn goed, uh, goed schoon, dus uh, hier is nog niks aan dan. Oké, okay, heel goed. Hey, heb jij dan nog een laatste tip voor, uh, voor Luc? Want hij is aan het rollen, maar we krijgen die bal niet meer in beweging. Ja, uh, hij wordt heel zwaar uh, met de sneeuw. Ik denk, knie eronder zetten en dan uh, gaan hangen. En dan kun je hem nog een beetje rollen. Maar ah, okay. het, het zal lastig worden. Ja. Zet nog even in op het aantal centimeters... Ja, Luc is altijd positief. Uh, en ik denk dat het nu wel gaat lukken naar de 1,68. 1,68, schrijven we op Jasper. Nancy! Goedemorgen! Ja, het interessant. Je bent uh, rijinstructrice. Ja, klopt. Vertel eens, hoe zien je dagen eruit? <laughs> uh, leuk. Ja? Oh, ja? Ga ja. je ja. rijlessen gewoon door? De rijleiders zijn tot nu toe gewoon nog allemaal doorgegaan, uh, het is hier ook nu droog, uh, dus de wegen zijn goed begaanbaar en wij zoeken altijd wel een parkeerplaats even op om te kijken hoe de auto reageert op de sneeuw. Oh, mm, interessant, maar dat lijkt mij uh, voor jou ook spannend, want jij zit ernaast, dus uh, jij kan natuurlijk een beetje meeremmen als rijinstructeur. <laughs> mijn, maar... mijn leerling begint nou te lachen. Ja, <laughs> ja. ja. hoe vindt jouw leerling het dan? Nou, zij vinden het niet heel spannend, want was absoluut zoiets van, hm, we gaan het gewoon doen. Uh, het ligt ook een beetje aan de leerling zelf, hoor, en hoe ver ze zijn in het proces. En, uh... Ja. Wat ik bedoel, no. ik, ik, ik heb al aardig lang uh, mijn rijbewijzen, Nancy, maar ik, weet, ik vind het bij Vlagen zelfs ook nog spannend. Ja, moet je misschien uh, een keer naar Brabant komen om te lessen. Juist. Ja, kijk, zelfverzekerd. Nou, het is Dit is mooi. Het is, wel, het is wel leerzaam, een lesje in de sneeuw, dan heb je het maar een keer gedaan. Ja, dat is... ja, en de meeste wegen zijn gewoon goed gaan hoor. Ja, nog een hellingproefje? <hijen> uh, die heb ik me nee. niet gedaan. Nee, dat snap ik. Hé, hey, waar zet je op in voor de sneeuwbal van Luc? 1,48. 1,48, schrijf vol. De grootste sneeuwbal... ...van Zometeen even inchecken bij Luc. Er is overigens goed nieuws, want hij stuurt net een berichtje in onze groepsapp. Luc die staat natuurlijk buiten met die sneeuwbal. Hij heeft heel veel mensen hier uit de kantoren gesleurd... en die staan allemaal buiten om te gaan helpen. Ja, mensen van de afdeling ICT, ook bouwvakkers die voor de deur aan het werk waren. Dan moet je denken aan schoonmakers, mensen van de receptie. De redactie gaat natuurlijk meerollen. Dus als het met deze club mensen niet lukt om die bal te rollen... dan weet ik het ook niet meer. Over een paar minuten... with you in de QF van Jan Kroes. Luc, belangrijk voor de goede rolbaarheid is zo goed mogelijk rondhouden. Dus iedere keer als er een vlakke kant dreigt te ontstaan... sneeuw bij aanplakken en weer mooi rondmaken. Uitstekende sneeuw eventueel verwijderen. Hij moet rollen. Mattie en Marieke, de grootste sneeuwbal. Die staat voor het pand van Q-Music. Vanochtend om kwart over zes is hij, het, is hij begonnen met het rollen van een sneeuwbal. De grote vraag is, hoe groot is deze sneeuwbal? Straks om kwart voor tien. Stuur je voorspelling via de Q-App in, in centimeters. Dus de, denk je bijvoorbeeld 1 meter 13, 1,13 meter stuur je 113 Zit je nou het dichtbij de ben je de ene, die, degene die het uh, juiste antwoord als eerste heeft geëfft... krijg je een nieuwe winterjas? We gaan even naar Luc, want we lopen tegen wat logistieke problemen aan. De sneeuwbal wilde namelijk niet meer rollen. Hey Luc, goedemorgen. Goedemorgen jongens van buiten het pand in de sneeuw. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, jij hebt uh, inmiddels heel veel mensen om je heen verzameld. Kijk trouwens ook even mee via RTL 7. Dat is leuk voor alle thuiswerkers. Je hebt daar een uh, prachtig beeld. Wie staat er allemaal bij je, Luc? En waar heb je ze vandaan, uh, vandaan getrokken? Ik heb eigenlijk het hele pand leeg getrokken. Iedereen die aanwezig was, die uh, staat nu buiten. Mensen van de IT, Sean en Bianca van de schoonmaak. <tie> uh, Sascha van de receptie. <tie> <tie> en uh, ik heb ook een, een megafoon. Hey, jongens, goedemorgen. Luke wordt bekogeld op dit moment. Oh, fantastisch. Hey, maar wat wordt je strijd dan? Jongens, jongens, één team, één taak. <tie> ga, jij, uh, ga jij zelf nog duwen? Of ben jij eventjes de man strijdplan? die aan de zijkant een, uh, met de megafoon iedereen aanmoedigt? Want je hebt echt wel tien man verzameld. Ik ben nu even de man die iedereen gaat aanmoedigen. Uh, er zijn nu ook uh, meerdere kapiteins ineens op dit schip. We moeten linksom. Nee, we moeten rechts om het gebouw. Nee, de wind komt van het oosten, dus duw hem naar het westen. Nou, dat soort verhalen dwars door elkaar. Uh, ik ga iedereen aanmoedigen en uh, het sein geven waarop er geduwd mag worden. Jongens, we gaan uh, links vooruit gaan we. Dus ik wil jullie allemaal een beetje rechts achter de bal hebben. Daar gaan we dan. Uh, ja, even de sterke mannen, uh, weet je, van Kadel, daar hoor jij natuurlijk ook bij. Ja. We gaan, jongens. Als je de bal niet kan duwen, duw dan een ander. Voor één keer mag het. Daar gaan we dan duwen. rots de bal, de bal gaat, jongens, kom! 1, 2, 3, en duwen! En 1, 2, 3, en duwen! En 1, 2, 3, en duwen! En ja! Hij er zit serieus beweging in de bal. En, je moet niet, en duwen! Hij rond het Ja, hij rond. Wow! En maken er een ronde ja. bal van, hè? Lekker bezig. Ja, er komt nu ja. echt momentum in de bal. Oh, hij heeft nog leert. Hetzelfde momentum. Wacht, wacht. 3, 2, 1 en due! Yeah. Ja, daarop weer. 3, 2, 1 en duwen! Yeah. <laughs> ja. ja. Toch al zeker 6 omwentelingen gemaakt. Ah, dit ziet er gewoon heel goed uit. Er zijn tien uh, mensen nodig om op dit moment... Met de grootste sneeuwbal van Nederland rond te rollen. Wil je inzetten in centimeters... hoe uh, groot, hoe hoog je denkt dat de bal is... stuur het dan via de Q-app. Hey, ik denk dat nu inderdaad het belangrijkste is... Om, uh, om de juiste sculptuur te vinden van deze sneeuwbal. Dus overal waar die vierkant is... moet die natuurlijk een beetje rond worden. Ja, Het voelt een beetje als de beste stuurlui staan aan bal. Want wij zitten hier lekker met een warm kopje koffie en thee binnen... te kijken hoe wij ja, toch vinden dat de bal misschien iets te hoekig is... Maar maak hem zo rond mogelijk, Luc. Ja, Luc hoort ons waarschijnlijk niet meer iets druk. 3, 2, 1, en two one oh, <laughs> oh, wat heerlijk zeg. Doe je voorspelling via de Q-app. Hoe hoog wordt deze sneeuwbal? Oh, how and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 Fertility makes her income And. Bikey Music en uh, What a Woman. Moet eerlijk zeggen, ik raak uh, langzaam echt onder de indruk van de hoogte van die sneeuwbal. Ja, dit uh, hebben ze goed voor elkaar gekregen om hem toch nog in beweging te krijgen. Luc samen met allemaal mensen die hier op kantoor al waren. Ja, ze zijn hem nu een beetje aan het uh, oppoetsen. Qua dat ze de sneeuw een beetje opplakken. Om hem een beetje rond te krijgen. Ja. Zodat ze op het moment dat ze weer gaan rollen, dat hij ook uh, blijft rollen. Wij spelen zo meteen een nieuwe ronde van 4 op een rij. Wil je kans maken op 2500 euro en een straatstaatsloten? Kun je nu bellen: 0909-9596. Lijnen zijn geopend. En Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws? Ja, natuurlijk een uitgebreide weerupdate. Hoe staat het ervoor op de weg? Onder andere. En uh, ja, hou er bijvoorbeeld ook rekening mee dat je afval niet wordt opgehaald. <middels>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 1 over half negen. Goedemorgen, je luistert Mattie en Marieke. Op de weg zijn er maar drie vertragingen, langer dan een kwartier. Op de A4 is dat alle drie. Annemarie vertelt daar ook zo meer over. Over eh, onder andere de A4. De richting Rotterdam, daar 6 kilometer tussen het Gage Aquaduct... en de Keteltunnel, 50 minuten. Van Dinteloord naar Antwerpen kom je tussen Knoopbund Sabina en Berg op Zoom Noord... in 23 kilometer met 16 minuten. En de andere kant op tussen Tolen en Knoopbund Sabina, 19 kilometer... met ook daar 16 minuten. Neo trekt over het land, kan tot uh, 10 centimeter vallen. Ook waait het hard en vriest het nog. En daardoor is het echt uh, hartstikke koud. Vanmiddag wordt het maximaal 3 graden. Het laatste nieuws krijg je van Annemarie. Toch ook wel goed dat jij die truierader vanmorgen nog even hebt aangepast. Ja, Kijk, klopt. Je vaardigt hem natuurlijk altijd in de vroege uurtjes uit. Iets voor zevenen. En ja, toen heb jij gewoon in alle eerlijkheid gezegd... Ik zat ernaast. Ja, want uh, ik had hem op een uh, vier gezet. Een uh, gewone trui. Ja, is een gewone trui. Normaal is de, de truierader is echt een uh, dictatuur. Ik ga nooit in overleg. Maar ik ben bezweken onder de druk. Motis. Truienradar. staat op een vijf en zegt een dikke wollen trui. Annemarie even het laatste nieuws. Ja, goedemorgen. Code oranje geldt nu bijna in het hele land vanwege de sneeuw natuurlijk. Rijkswaterstaat herhaalt daarom werk thuis als het kan. Vanwege kans op gevaarlijke situaties wordt echt geadviseerd niet de weg op te gaan. Um, het begon rustig, maar nu loopt het aantal files op en het is volgens Rijkswaterstaat de drukste woensdagochtendspits in jaren. Er staan meer dan 500 kilometer files op de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam. Is het drama En ook op de A7 in Friesland zijn problemen. Daar is bij Jouren een melkwagen geschaard. De treinen die rijden wel, maar volgens de winterdienstregeling... betekent dat er een stuk minder rijden. In veel steden minder of geen bussen, onder meer in Utrecht en Den Haag... In Friesland blijven de bussen de hele dag binnen. Um, op Schiphol gaan zeker 800 vluchten niet door vandaag. Gisteren werden er ook al honderden vluchten geschrapt. Een dik duizend mensen hebben vannacht op een veldbedje op Schiphol geslapen. Verder blijven veel scholen dicht, ziekenhuizen doen sommige afspraken telefonisch. En Het advies was natuurlijk al blijf thuis als dat kan, ga niet de weg op. Mocht je toch in de auto zitten en dat spannend vinden... de NOS sprak een anti-slip school voor een paar tips. Rustig aan, goed de auto's sneeuw vrijmaken, alles even op temperatuur laten komen... goed opletten, een stuk verder vooruitkijken... zodat je in ieder geval kan voorbereiden op wat eventueel kan komen. Over die auto goed sneeuw vrijmaken. Ik zie nu iets veel voorbij komen op Instagram. Dat gaat een soort van viral. Dat gaat over de kosten van verkeersboetes 2026 bij sneeuw. Daar nou, worden er wat bedragen genoemd. Bijvoorbeeld een kenteken wat onleesbaar is, kan je 180 euro kosten. Oh. Verlichting dat is afgeschermd vanwege de sneeuw 120 euro. Slecht zicht op de vooruit. 300 euro en sneeuw op het dak. 490 euro. Oh joh. En er is de kans natuurlijk dat je nu wordt staande gehouden door de politie op dit moment vrij klein, maar weet het gewoon in ieder geval. Uh, veel sneeuw, dus uh, op veel plekken ligt er al een uh, dik pak. Onder meer in Rotterdam, vertelt de bekende enthousiaste stadsbeheerder Mitchell. De sneeuwstorm heeft Rotterdam reeds bereikt. Ja, die duimstok. nou die moet je even verlengen hoor, want ja, daar liggen centimeters echt waar. Het is bizar nu. <laughs> ja. Het is bizar nu, hij zit ook uh, vaak op de strooiwagen. Hè? Het is zo'n enthousiaste gast. Ja. Maar hij zag hem gisteravond ook nog voorbij trekken in RTL Boulevard. Wat is dit, een enthousiaste ja. jongen zeg. Ik denk ook dat als een sneeuwpop had kunnen praten... dat hij zo had geklonken. De sneeuwstorm heeft Rotterdam reeks bereikt. Ja, die duimstok, nou die moet je even verlengen hoor. Want ja, Toch? er liggen centimeters. Ja. Ja. meters Het is bizar ja. nu. Het is ook een wortel als neus. <laughs> Door het winterweer gaan veel evenementen en andere dingen niet door vandaag. In Tiel is het grote wijkfeest van de postcode loterij afgezegd. In Den Haag gaan markten niet door. Veel gemeenten halen ook geen afval op. Ook worden kerstbomen in sommige plaatsen later opgehaald. Ja, en ook jammer, de nieuwjaarsborrels die zijn uh, gecanceld. Zeker ook op werk zo op woensdag en donderdag. Tot slot eh, nog een heel ander verhaal. Ja, ChatGPT is natuurlijk vaak onze grote vriend als we vragen hebben. of als we zelf een tekst moeten schrijven. Nou, een stel uit Zwolle is er minder blij mee. Chat heeft namelijk hun huwelijk verpest. AD schrijft erover: hoe zit het nou? Nou, de man en die vrouw die trouwden in april. En kennis was hun trouwambtenaar, een babs. En die schreef met hulp van ChatGPT. ja, eigenlijk een hippe, luchtige toespraak. om deze twee te laten trouwen in plaats van de standaard trouwgelofte. Nou, zegt de gemeente nu achteraf, die standaard tekst is toch echt nodig om officieel met elkaar te trouwen. En dus is het huwelijk ongeldig verklaard. Het stel ging nog even naar de rechter, maar uh, kreeg ongelijk. Ja, even een voorbeeld. Uh, ja, die Babs die had dus niet die officiële uh, teksten als uh, neemt u elkaar aan tot uh, wettige echtgenoten en uh, vervulde plichten van het huwelijk, et cetera. Nee, die begon met beloof je dat je vandaag, morgen en alle dagen die nog komen, samen blijft lachen en groeien. Oh. Nou ja, dat is niet mm. officieel genoeg om uh, met elkaar te trouwen. Dat is toch wel een leuke reden om het nog een keer te doen, toch? Ja, uh, ja. Nou, ja dat is nou. inderdaad... Uh, uh, ja, toch? Po positief belicht. Ja, als een leuke dag was. Halvol, ja. Ja. <laughs> maar het, het rare is helemaal dat er een officiële trouwambtenaar bij was... om het echt officieel ja. te maken. En ja. die is ook niet opgestaan om te nee. zeggen van... ho ho babs, je moet wel even dit en dat zeggen. Die heeft hm. niet ingegrepen. Maar, gek. Hallo uh, Niels. Goedemorgen. Goedemorgen. Niels, jij werkt uh, voor het uh, GVB, de Veerpontjes in, uh, in Amsterdam. Ja, klopt. klopt. Eén van de, de weinige vervoersmiddelen die gewoon gaan, gaan, denk ik. Ja, altijd. Ja, altijd. Ja, is mooi, hè? Jullie, ja, ja, altijd, ja. Jullie hebben gewoon de dienstregeling zoals elke dag. Ja, ja. Sneeuw ja. maakt niet uit. Het Amsterdamse ei vriest natuurlijk niet vast. Dus jij gaat uh, gewoon nee. heen en weer. Staan er nog wel wat mensen op de pont? Ja, ja er zijn gewoon mensen die natuurlijk heen en weer, uh, heen en weer uh, varen. Ja, ja zeker. En, en is het drukker nu ook, of niet? Uh, durf ik je niet te zeggen? Um... Maar ja, ik denk dat we wel gewoon... Uh, ik denk juist dat het rustiger is. Nee, een hoop mensen werken thuis. Ja. ja, voor de duidelijkheid. Jij zit niet op dat pontje, want anders had je het wel geweten natuurlijk. Maar je doet iets van ja, overzicht precies. rondom, het, uh, rondom het, de, de pontvaart, zeg maar. Ja, ja, ja, klopt. Ja. Ja, ja. Ik uh, vaar niet meer, nee. klopt. Nee. oké, okay, heel goed. Hé, hey, we gaan met jou vier op een rij spelen. Met wie wil je in het bootje? Ja, met jou, uh, Marike. Ja. Hartstikke leuk. Dan gaat Marike de studio verlaten, Niels. Vier oh! Je krijgt van mij vier woorden. Ik wil graag jouw eerste associatie daarbij. Geef Marieke zometeen vier dezelfde associaties... ...krijg je 2.500 euro en een straatstaatsloten. Ben jij er klaar voor? Ik ben er klaar voor. En daar gaan we. Jouw eerste woord is... Krom. Recht. Sleutel. Slot. Sok. Voet. En Pinpas. Betalen. Betalen. Spannend rondje. En Marieke. Geef Marike zo meteen vier dezelfde associaties. Dat hoor je na Maal Smith. dat dit maar Up and waiting. Smashback music and stay if you wanna dance. We spelen vier op een rij met Niels uit IJmuiden. Dit waren zijn vier woorden. Jouw eerste woord is krom. Recht. Sleutel. Slot. Sok. Voet. En pinpas. Betalen. Vier op een. Vier op een rij. Niels. Ja, ben ik, weer. ik Moet uh, zeggen, Nederland is uh, vrij optimistisch gestemd, hoor. Oh, nou dat is mooi. Wordt nog wel een paar keer gezegd bij uh, Pinpas geld. Ja. ja. Uh, Snap en, ik. Uh, bij Sok wordt ook nog wel eens schoen gezegd. Uh, ja. Rob die zegt bij Sok. Kaus? Dat is een van de weinigen die dat zegt. Maar ik moet zeggen, ja, als ik zo snel een blik werp... zegt eigenlijk iedereen Niels gefeliciteerd met 2500 euro. Nou, dankjewel. Ja, eerst nog eens even kijken of dat ook echt het geval is. We gaan Marieke terug in studio invragen. En hopelijk geeft zij vier dezelfde associaties. Want dan win jij inderdaad 2500 euro en een straat Daar gaan we. Marieke, eerste woord is krom. Recht. Sleutel. Slot. Sok. Woed. Ja, we hebben nog één goede nodig. Zo, dat zou dan lekker zijn, jij? De eerste van 2026. Niels. Ja. Het is echt super dichtbij. Wellicht heb je over nou, 30 seconden 2500 euro gewonnen. Waar ga je dat dan uitgeven, mocht dat zo zijn? Uh, nou ja, in eerste instantie denk ik gewoon even lekker op de spaarrekening. En uh, dan uh, gaan kijken naar mijn vrouw en kind. Uh, misschien dat we een weekje weggaan. Nou, ah, lekker zeg. Ja. Het laatste woord, daar gaan we. Is. Pinpas. Oh, ik twijfel heel erg tussen twee. Pinnen. Nee! Nee. Oh. Willen we het andere woord weten, is de nee, grote vraag. In ons geld. Nee, dat had ook goed geweest. Betalen? Betalen had wel goed geweest, inderdaad, ja. Ja. ja. Tja, oh, sorry Niels, betalen is zo logisch. Oh, ja. Helaas. Ja, dat is oh. heel erg jammer, ja. Ja, want ja, je wilde natuurlijk die 2.500 euro gaan pinnen. <laughs> ja, ja, precies. Dat. Ja. ja. Hé, hey, um, Niels, ja, het is echt een uh, kleine pleister op de wond. Wil je nog een uh, gok doen uh, naar hoe groot de sneeuwbal van Luc wordt? Die, die nu aan het rollen is sinds kwart over zes vanochtend buiten. Hier, Key Music. Ja, ik, uh, ik heb best wel vertrouwd in Luc. En zijn doorzettingsvermogen, dus uh, uh, 2,5 meter. 2,5 meter. Oh, zo, zo. Ja, we schrijven hem op schrijven hem op. Nou, als het goed is, dan krijg je van ons een nieuwe winterjas. Je kan op dit moment nog inzetten, Hoe groot is die sneeuwbal van Luc? Straks om kwart voor tien. We gaan over een paar minuten even polshoogte nemen bij hem. en Alarmschijven deze week, Thomas Gray en uh, Rumors. Ik kan me zomaar voorstellen dat als je nu wel in de auto zit uh, en op de weg bent... dat je heel veel zin hebt om keihard te rijden door middel van dit liedje. Maar dat is natuurlijk precies niet de bedoeling. Nee, dat willen wij echt helemaal wij. niet aanmoedigen... ook al is het deze week de alarmschijf. Exact. De grootste sneeuwbal van Nederland. Naast alle problemen op de weg, in de lucht en op de stations in Nederland... is er natuurlijk ook zoiets als sneeuwpret. Wij hebben het idee om de grootste sneeuwbal van Nederland te rollen. En dat doen wij natuurlijk niet zelf. Dat laten wij natuurlijk doen door de sportredactie. Dat is uh, Luc. Luc, jij staat naast een uh, enorme sneeuwbal. We kunnen wel stellen dat we ja, echt wat uh, fysieke en logistieke uitdagingen... eerder deze ochtend hebben gehad. De bal wilde niet meer rollen. De bal was te zwaar, te groot, te hoekig en te vierkant. Maar nu, en ik kan ook meekijken... en uh, doe dat vooral via Kijk Live of RTL 7... sta jij naast toch wat echt een enorme bal is? Klopt, klopt. Want ik ben gewoon doorgegaan in mijn eentje... nadat uh, eigenlijk het hele pand van waar wij zitten naar buiten is gekomen... en mij heeft geholpen met, met rollen. Ben ik zelf doorgegaan met gewoon het plakken van sneeuw op de bal. Het boetseren van de bal, want in de spelregels stond niet dat dat niet mocht. En mij hou je niet tegen. Ja. Dus ik ben gaan plakken en gaan plakken en gaan plakken. Ik heb stiekem net ook al even opgemeten hoe hoog de bal nu is. Dat ga ik natuurlijk nog niet verraden. Aha. Maar ik kan wel zeggen dat iedereen die tot nu toe dacht... dat deze bal 140 centimeter hoog werd...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 Krijg je van -Marie. Goedemorgen, het winterweer zorgt voor flinke problemen op de weg. Er staat inmiddels meer dan 600 kilometer file. Daarmee is het de drukste woensdagochtendspits in jaren. Rijkswaterstaat herhaalde net daarom nog maar eens. Ga niet de weg op. Ook al woon je op een plek waar op dit moment geen sneeuw valt. Die sneeuw gaat jouw kant Dus komen. Dus jij gaat, als je straks vanmiddag de weg weer op wilt, ook aansluiten in een file. Hoorde je bij Hart van Nederland, er zijn ook problemen in het OV, op steeds meer trajecten vallen treinen uit rond Rotterdam.